die moet u nooit vergeten, denk aan de yoghurt, u zult toch heus wel weten dat in yoghurt zo roombekwit. pure gezondheid zit, onontbeerlijk overheerlijk belt, dus straks weer de melk van aan huis. Hij hey, zal u niet overstaan, dat u dan die traktatie ook niet ontgaan. Denk aan de yoghurt, die heerlijke yoghurt, ja denk aan de yoghurt voortaan.